met het NOS-journaal. Een man van Iraanse afkomst is vanochtend neergeschoten... op straat in Schoonhoven in Zuid-Holland. De man van 36 is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe hij eraan toe is. De schutter is voortvluchtig. Vanwege de Iraanse achtergrond van het slachtoffer... zeggen de politie, justitie en de coördinator terrorismebestrijding... de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen... Minister Van Wil van Justitie zegt dat het Openbaar Ministerie met alle scenario's rekening houdt. De politie heeft een vijfde verdachte opgepakt voor de aanslag vorige week bij een synagoge in Rotterdam. Het is een man van 19 uit Tilburg. Zijn rol wordt nog onderzocht. Er zijn al vier andere verdachten opgepakt van 17, 18 en 19 jaar. Ook zij komen uit Tilburg. De explosie veroorzaakte korte tijd brand bij de synagoge, maar niemand raakte gewond. Belarus heeft 250 politieke gevangenen vrijgelaten. Dat gebeurde na een deal met de Verenigde Staten. De dictatuur krijgt in ruil daarvoor sanctieverlichting op banken en bedrijven. De gevangenen werden opgepakt bij protesten tegen het regime. Vandaag kwamen ook activisten vrij, zegt correspondent Geert groot Koerkamp. Nu gaat het om enkele mensenrechtenactivisten uh, en journalisten... die in de lokale kring wel bekend zijn. Maar niettemin los van deze mensen die nu vrij zijn gekomen... zijn er nog steeds vele, vele honderden politieke gevangenen in, in, in Belarus. En die repressie uh, die gaat nog steeds door. De Belarusische president is al meer dan 30 jaar aan de macht. Als het COA komend weekend de noodopvang voor asielzoekers in Epen niet sluit... dreigt de gemeente met een dwangsom... Epe zegt dat was afgesproken dat de locatie uiterlijk morgen dicht zou gaan. Maar het COA zegt dat er nog geen andere plek is voor de bijna 300 asielzoekers. Het weer, vanavond en vannacht trekken wolken over en lokaal kan wat regen vallen. Het koelt vannacht af naar 2 tot 5 graden. Morgen is het bewolkt, maar in de loop van de dag schijnt wat vaker de zon en wordt het 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een lange file op de N200 Amsterdam Haarlem. Bij halfweg is de vertraging ongeveer 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM. Geen spoor meer van dit nummer te bekennen, maar ja, wie bewaart, die heeft nog wat. The Sign of Leo met Tell Me, dat heeft hij gebaseerd op een uh, wielrenner, Frank van den Broeken. Misschien is dat wel de reden waarom uh, dat nummer nergens meer uh, te vinden is. Zowel op YouTube niet meer, als op Spotify niet meer. Maar ik heb hem gelukkig nog wel, dus daarom laat ik hem horen. En als ik problemen krijg, dan hoor ik het vanzelf wel. God, twee tweede uur is begonnen van deze Alternative FM op donderdag 19 maart. En dat we weer terug zijn, dat wil ik weten ook. Vandaar ook even een lekkere een nummer van The Sign of Leo erbij pakken. In dit uur aandacht voor Westone. Die had je helemaal aan het begin van het programma gehoord. En dat gaat over de single Fox Populi of Populi. Ik weet ook niet hoe je dat uit moet spreken... maar dat uh, ga ik straks aan Joost van Beek vragen hoe dat zit. Want hij is van Weston. Tenminste, als hij straks nog uh, zijn telefoon ergens weet te vinden... en of hij de tijd niet vergeten is. Want ja, dat moet ik ook even in de gaten houden. Om even in Beek in de stemming te blijven... hier is Demira 2023 met de Danger of Freedom. Watching the TV showing a second Chernobyl Accident white berries of the ocean airborne fishing Atoms are darting like bats. Mamas, papas, look how the sky frowns I feel myself spitting it. hard I never wanted sustenance Embraced you with my starving arms Boy and friend, that can be both, but What looks too beautiful? Let us be the opposite of her. The heartbreak in the nosebleed. For heal, what hurts is the healing We are from the same dirt and Adam and only digging up Problems of what is long dead. Now the light has changed in the sky How was I feel myself Splitting in half? The sickness is receding Don't you think if six feet tall Lieutenant's acting like God Only knew what's good The 21st century You got me Century. Fractions of the 21st Century. Dat is het titelnummer van het album, wat de tune uh, uit Horen. Dus niet uit Uithoren, maar Uithoren. En dat is dus die hele mooie VOC-stad ergens aan de IJsselmeer... of een voormalig Zuiderzeestadje. Want daar komt dit, uh, komt dit werk uh, vandaan. En uh, de tune is uh, bezig geweest om ook dat album onder de aandacht te brengen... in huisvloeren in Horen... Dat hebben ze op een uh, goede manier gedaan. Want uh, er was behoorlijk wat aandacht uit, dat, uit dezelfde stad natuurlijk. Waar ze optraden. Want het was gewoon een thuiswedstrijd voor uh, de mannen. Uh, Dim Pinks. Daar gaan we verder mee. Maar niet zeggen dat ik even daarvoor nog de mieren had uh, gedraaid. Met de uh, Danger of Freedom uit 2023. Want Dim Pinks is een Amsterdamse indie band En uh, ze zijn stevig aan de weg gaan het timmeren. En een van de bandleden is Iris van Huis. Die dame, die speelt ook mee bij Selma Pelen, Als je dat ook wat zegt. En uh, daar, uh, Dim Pinks, uh, ja, uh, zijn uh, aardig aan de we het timmeren. Met bijvoorbeeld de laatst verschenen single en het nummer dat heet doet. Het heet Sweet Milk. Dit was een uh, nieuwe nummer die ze hebben uitgebracht. Dat nummer dat heet uh, Hey Little Sister. Daarvoor hoorde je Dim Pinks uit Amsterdam. Want Sweet Milk komt uit Gelderland. Ergens uit de Achterhoek uh, komen ze vandaan. En Dim Pinks heeft uh, een tweede single gedropt, Want uh, ze hadden al eerder Universe. En Solitude hoorde je net voorbij komen. Dan, afgelopen week, had ook ineens Rodan Series een nieuwe single uitgebracht. Niet helemaal, want wij hebben ook nog een akoestische versie van dat nummer. Maar dit is de echte single versie. Hier is de nieuwe single van Rodolphe Series en het nummer dat heet Changeling, See Shadows Moon. Forgotten about me, keep dancing in between talks with ghosts and food. In Horen, nou één keer was veranderd in Zigodoom. en dit nummer dan schallen er luidkeels meezingen. nou dan was het wel wat dat ze dat in de verre omtrek van Horen hebben moeten horen, denk ik. Want vorig jaar eh, was ik getuige van het optreden van West en nu hangt Joost van Beek allemaal weer eens aan de telefoon. Goedenavond, Joost. Hé hey Jaap, alles ja, lekker. Ja, kan ik ook aan jou vragen. <laughs> ja, met mij gaat het op zich allemaal goed. Dus Ik heb ook een gelukkige uitslag gekregen. Medisch nieuws ga ik niet nu even aan de radioluisteraars ja. vertellen. Maar ik, okay. ik, ik voel me prima. Dus het gaat allemaal Mooi goed. Zo. Um, maar, um, ja, what do you know? Want dat was een van de nummers die jullie vorig jaar in juni in huis verloren hebben gespeeld. ik me nog herinneren. Ja. En op andere plekken. Ook dat, maar ik was toevallig bij, uh, bij jullie optreden. En, uh, mm -hmm. dat was uh, niet uh, helemaal een uh, optreden die jullie helemaal alleen deden. Want Rabau, dat was een andere band. Die komt uit uh, de Zaanstreek en die uh, was er ook. En ja. ik heb toen best wel een aangename middag uh, daar uh, gehad. Uh, want jullie waren toen als tweede. En uh, toen hebben jullie ook dit nummer gespeeld. Uh, kan ik me herinneren. Ja, meestal doen we deze... Als we live spelen, doen we deze. Ja, ja want... Uh, een beetje aan het eind. Ja, want uh, de, je, je hebt ook uh, geprobeerd om de mensen een beetje... Maar ze stonden nog een beetje schapig. Maar ik denk, als ze in underground uh, uh, wereld... Moet dit, uh, is dit nummer wel redelijk bekend, denk ik zo. Ja, zeker. En sowieso live is deze altijd heel lekker. Dat mensen gaan dansen en springen en schreeuwen. En ze kunnen lekker meezingen. Ja, dat is het ook. Want uh, ik heb ook uh, even... Een beetje meestal zingen hoor, dus. <laughs> <laughs> um, goed, even over Westtown, want uh, er is wat uh, personele verandering uh, te melden over Westtown, toch? Ja, we hebben een uh, nieuwe drummer. Ja. Ja. En hoe is de naam van de nieuwe drummer? Dat is Peter Arjen van der Slikker. Ja. Uh, die zat uh, met, de, uh, met onze bassist, die altijd al bij is geweest. Ja. Uh, vroeger, in uh, ja. de band Zefat zaten ja. ze samen. Aha. Dus uh, dat zijn gasten die, ja, die, hebben, die, die hebben door Europa getoerd. Uh, is, dit is een drummer. Ja, uh, ja. Het, is, het is gewoon een geweldige drummer. Ja. Heel veelzijdig, heel strak. Ja. professioneel. Het is echt een hele goede nummer. En ik ben heel, uh, ja, we zijn heel blij dat ja. hij erbij is. Um, dan hadden jullie vorig jaar ook nog een soort van project. dat jullie uh, hele korte nummers uh, maakten. die sloegen op de actualiteit. Hoe staat het daarmee? Daar, daar zijn we al een tijdje mee gestopt. Toch wel? Dat, is gewoon, uh, dat was een leuk dingetje. Ja. om even te doen. En uh, uh, op een gegeven moment dan moet je dat ook afronden. Ja. En, weet je, het is niet zo dat, um, dat het eeuwig hoorden te duren. We wilden natuurlijk ook gewoon weer verder, zoals de tweede plaat maken, waar we nu mee bezig zijn. Ja, en ja. voordat uh, dat proces, voor een tweede album? Ja? Ja? Sorry, wat, wat, wat is je vraag? Uh, voordat gaat het uh, oh, goed daarmee? Dat. Ja, ja, ja, zeker. Dat? Ja, ja. We hebben een uh, geheel nieuwe. Um, ...mega, mega goede apparatuur. Mm -hmm. uh, een soort van upgrade in de studio. Dus de studio waar we nu opnemen... ...dat is echt, uh, laten we zeggen... ...semi-analoge kwaliteit. Um, super, uh, super lekkers, lekkere sound. Mm -hmm. En het tweede album willen we echt... ...die, um, die veelzijdigheid gaan uitbuiten... ...met wat meer melodie. Mm -hmm. en, uh, ja, we, en ook het harde erin... ...van wat mensen van Weston kennen... Maar toch even wat meer diepgang en nog even wat catchier. Dus dit, en uh, ja, we zijn er eigenlijk bijna, qua opnames. Ja, um, analoog zeg je dan ook, hè? Um, ja, zeggen Hybride. Uh, ja, ja, ja oké. Okay, maar, maar is dat iets wat... Uh, want ik hoor dat vaker, dat men daar een beetje op aan het uh, teruggrijpen. Wat, uh, wat is daar, zit daar een bepaalde vorm van romantiek in? in, in dat, uh... Nou, niet echt, als ik heel eerlijk ben. Het maakt mij niet zoveel uit als het maar gewoon vet klinkt. Mm. En in dit geval is het een verschil tussen een, uh, een, een, een digitale interface waarmee, waarmee je signalen doorstuurt... Mm. Uh, met ...vergeleken een gigantische tafel, een oude tafel met allemaal schijfjes. Ja. Het signaal komt gewoon veel mooier binnen en dat doet vooral de Weston Sound uh, ter Ja, want omschrijf dat geluid is uh, als je dat, dat er toch over hebt. Um, het is zuiverder, maar op een, op een ouderwetse manier, zoals je de oude platen kent, de ja. jaren 70, ja. 80, 90, dat is ook waar we een beetje heen gaan, met die moderne catchiness, zeg ja. maar. Ja, uh, maar jullie hebben ook uh, voorbeelden, inspiratiebronnen en uh, noem maar op. Ja, op zich wel, maar het is altijd een beetje moeilijk te, te pinpointen, omdat het een mengelmoes van invloeden is. Ja. Van ons alle drie, hoor, op zich, maar... Als songwriter zou ik zeggen dat het altijd nog een beetje die allerwetse vibe heeft ja. met een moderne randje. Ja, ja, want Ghost Town bijvoorbeeld uh, klinkt totaal anders dan het uh, geluid uh, wat, het, wat het nu is. Er zit uh, wel een behoorlijk uh, ja. verschil in. Ja, precies. Ja, ja en op, het, op de tweede plaats Square, die in september uh, hoort uit te komen, uh, zit wel weer wat meer variatie qua nummers. Ja. Uh, niet alleen maar gewoon stamp. <laughs> nee, oké, okay, dus uh, gaan we ook wel wat uh, gevoelige nummers horen, dus misschien wel ja. een beetje een, een, een stiekem een ballad, zoiets? Een uh, soort van, ja. ja. ja, Er zitten wel, zit wel wat lower tempo uh, gevoeligere kanten aan. En er zitten ook stampers tussen natuurlijk. Ja, uiteraard, uh, want het, uh, daar zijn jullie natuurlijk ook om bekend. Uh, natuurlijk is ook de vraag. Want, uh, want ja, um, want dan ga ik heel langzaam naar de, naar de, de meest recente single die jullie gedropt hebben. Uh, want jullie schijnen ook nog wel bedreven te zijn in het maken van clips. Ja, ja. Ik. Uh, <laughs> ik uh, dit liedje vonden we gewoon zo vet. Ja. Uh, dat. Ik dacht, joh, we moeten hier een, een, gewoon een creatieve videoclip bij maken. Ja. Een beetje knappe camera mee en een, uh, een los script met een vaag verhaal over nou ja je hebt het gezien ja, ja. Hebt een soort politieachtige ja ja wat shady deals, <laughs> men in suits, achtige deals en, uh, en uh, filmen en hop, uh, in een paar uurtjes hebben we dat gefilmd en ik heb het uh, zelf ge-edit en, uh, en hoppakee. Ja, uh, er zit ook in een of andere bananen. dat is die stil die ik hier geplaatst heb op, uh, op de Instagram. Ja. Maar, wat, wat, ja, dat is een glazen banaan, glazen om, banaan, om, om ja. duidelijk te zijn, ja, ja, ja. Een glazen maar, banaan. Ja, maar uh, hoe functioneel is die banaan in die clip? Nou, die glazen banaan dan? De glazen banaan is eigenlijk een inside joke... die uh, in eerdere liedjes, in een wat onbekender werk, terugkomt. Ja. Dus een maar de rest, de rest is uh, gebaseerd op allemaal, allerlei symboliek. Ja, ja, ja. Ja. Dus je moet goed uh, ingevoerd zijn in west-toonkringen ja. om te snappen waar die glazen bananen eigenlijk uh, voor dienen. Precies. Ja. Ja. Ja, maar er zitten ook hidden messages in die clip. Hè? Ja? Als je goed kijkt en je hem af en toe op de juiste plek op pauze zet. Ja. Meer zeg ik natuurlijk niet. Nee. Maar ik had uh, wel die, die, die, die stils die, uh, die, uh, die jij mij stuurde... die had ik dus zelf ook al uh, eruit gehaald. Hè? Als, oh, okay, ik denk, okay. nou ja, dus, dus, de, de, dus ik, kennelijk heb ik er zelf dus wel gevoel voor... om uh, de juiste plaatjes eruit te halen uit te, te halen? Ja, ja zeker. Ja, ja, ja. Wel, ja. Um, dan de single zelf, Vox Populi. Ja, zeg ik Vox het Populi. goed ja. zo? Ja. ja. Um, er zit iets van populair, populistisch en uh, Vox, dat is uh, ja, een ander woord voor stem. Het betekent eigenlijk uh, het stem van het volk, de stem van het volk, de voice of the people. Ja. Yeah. Uh, Daar staat het voor. Ja, en hoe belangrijk is dat? Want uh, jullie zijn uh, nogal erg bewogen met bijvoorbeeld de call, waar we het uh, programma van vandaag uh, mee begonnen zijn. Ja, ja uh, dat, dat is ook al, al zo'n zo nummer. Dus dit, dit, uh, dit is eigenlijk. Uh, het, nou, ik zal niet zeggen hetzelfde, maar uh, het zit wel in die, in die uh, hoek. Het is hetzelfde thema uh, en dan niet gericht op kiezers of burgers of links of rechts of wat, wat ja. voor, wat je ook, waar je ook voor kiest. Maar het, het gaat echt om de, de, de vereniging van het volk als mensen. Als ja. mensen dat nou eens een keer deden, ja. wij samen, ja. Ja. Ja. Ja. dan zouden we zoveel voor elkaar kunnen krijgen. En daar, daar staat het eigenlijk voor. Ja, uh, en toch denk ik dat dat heel langzaam aan de gang is in de wereld. Kijk maar om je ja. heen. Dus, uh, uh, want uh, zo eng uh, zoals hij drie of vier jaar geleden was... Uh, zo opstandig is hij nu als het gaat om de grote groep. Hè? Want uh, dat, ja. uh, dat hebben we wel een beetje gezien de laatste, uh, laatste tijd. Dus Absoluut. ik denk dat, het, dat er een aantal mensen behoorlijk wakker aan het worden zijn. Dus uh, in dat okay. opzicht komt dat uh, nummer wel gelegen, denk ik. toch? Ja, precies. Laat ze het meezingen. Ja. ja, het is uh, uh, grensoverstijgend in dat geval. Nog één vraag, Joost. Waar kunnen ze Westone vinden op het wereldwijde web? Um, even kijken, dat is uh, ja, sowieso op Facebook, op Instagram. Um, we, we hebben ook een website: westone officialnl mm -hmm. um, Ja, het meeste plaatsen op de socials, dat is toch het handigste. En we hebben ook een linktree, helemaal daar duidelijk. Zijn alle linkjes op, ja, daar zijn ze dan allemaal op te vinden. Hier is uh, Vox Populi. Een kind, waar ik geen geld hoef te betalen. Waar ik geen goede cijfers hoef te halen. Vorige week zo opkomen in de mis en weet ik allemaal wat, Alt Want dat was een van de finalisten van de Rob Agda Award van 2026. En ja, ze hebben het helaas niet uh, gered. Maar uh, de singles, die zijn er niet minder om. 2001, dat is een van de singles die ze hebben uitgebracht. En later, uh, dat is die andere single. Uh, er zit nog iets uh, bij uh, wat dat betreft. En Westone die heb je daarvoor gehoord en daarvoor hadden we het uh, gesprek met Joost van Beek. Over de single Vax Populi. En we gaan verder met nieuw materiaal weer. Want morgen komt het uit Judah Rivers en Disappear. Oh, oh, oh, oh, oh. Too much, Overwhelmed by the weight When it's simply too heavy And you can't contain We let them run We see them go They're flying high But they don't know Know that I'll be there Baby, I will Know that I'll be there For every single tear I will vanish, fade away Or disappear, no, I will stay I'll be there Know that I'll be there When you got in a cycle That's leaving you blind Where you stuck in circles Keep spinning round We let them run, we see them go They're flying high we don't know. heeft te wagen met de frontvrouw van de band Lorena Vissentener van Lorena in de Tijd. Want dat slaat namelijk op haar verleden toen ze uiteindelijk een darmperforatie bleek te hebben. En daar ging toch wel het een en ander miscommunicatie aan vooraf. Maar het is dat ze het overleefd heeft en dat was aanleiding om een single te maken. Daarvoor hoorde je Judah Rivers... Met het nummer Disappear. Nou, ik heb nog vijf minuten. En dat gaan we dus nog doen met Proxima Flair. Dat is een alternative metal band. Daar sluiten we dan dit uur mee af. Want anders dan kom ik met de tijd een beetje ongelukkig uit. En in die band zit bijvoorbeeld Joel van Dam. En die kennen we nog van Amigdala. Nou, dat is wel heel ver terug. Maar daar doet het... Nou ja, je hoort het zelf wel. Tot aan het einde van dit tweede uur. Second day of the calamity.